oliemaatschappij Q8 gaat zijn Europese hoofdkantoor vestigen in Nederland. Tot nu toe worden de Europese zaken vanuit Koeweit geregeld. Waar het nieuwe hoofdkantoor komt, is nog niet duidelijk. Q8 heeft een marktaandeel van ongeveer 7% in Nederland... met 146 tankstations en een raffinaderij in Rotterdam.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 Als ze zich daar wel aan aanpast, dan verlogen ze uh, wellicht haar persoonlijkheid. Als ze zich daar niet aan aanpast, dan loopt alleen dan geen risico in Afghanistan. Als zij de bescherming geniet van de plaatselijke machthebbers. En dat is ook niet gebleken. Sahar en haar familie wonen tien jaar in Nederland. In 2000 vluchten ze uit Afghanistan voor de taliban.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 AWW Verkeersinformatie op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet staat voor de knoop in Benelux een file van 2 kilometer. Door een geschaarde auto met aanhanger is de meest rechter tunnelbuis tijdelijk dicht van de Benelux tunnel. En op de A10, de ringweg Amsterdam, staat richting Zaandam voor de Koentunnel inmiddels 5 kilometer file. En van er naar Schiphol rijden nog altijd minder treinen door de versperring. De vertraging loopt op tot ongeveer een half uur.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 Thijs van den Brink en Elsbert Gruttekke. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag met dit half uur... aandacht voor de brandveiligheid van de chemische industrie. En rond kwart over drie in onze dagelijkse opinierubriek... een appeltje schillen met gaat Jan Schinkelshoek, voormalig CDA-Kamerlid... een appeltje schillen. Uh, Jan, zeg ik maar tegenwoordig. Sinds u geen Kamerlid meer bent, mogen we je en Jan zeggen. Toch? Ja, ja vanzelfsprekend. Uh, waar gaat u het over? Dat uh, gaat niet lukken. <laughs> waar ga je het over hebben? Ik heb een appeltje te schillen met mijn voormalige collega... van de SP, Ronald van Raak, over de Eerste Kamer. Hij heeft bedacht dat hij wel zonder de Eerste Kamer kan... en dat... Uh... Dat, dat, dat heeft me een beetje geërgerd. Uh, hij past in een lange rij van mensen... die af en toe wat geringschattend over de Eerste Kamer doen. Overbodig, toebluren en dat soort dingen meer. Ja. En ik vind juist dat, uh, dat de, de Senaat, zoals we de Eerste Kamer plechtig noemen... wel toe is aan een zekere herwaardering. Okay. Uh, en, en een tegenwicht voor de, voor de Tweede Kamer kunnen we wel gebruiken, vind ik. Goed, dan gaan we straks met u beiden praten. Want tegen Ronald zeg ik u, want die is nog steeds Kamerlid. Ja, heel verstandig. Eerst de brandveiligheid van chemische bedrijven. Branden zoals die bij chemie in Moerdijk kunnen veel beter bestreden worden met goede maatregelen en goed toezicht. Maar volgens deskundigen ontbreekt het daar nogal eens aan. Ze vinden dat de verschillende onderzoeken zich de komende maanden vooral daarop moeten richten. Luistert u naar een reportage van onze onderzoeksredactie. Een grote brand op het industrieterrein van Moerdijk. Heftige explosies en veel vuur. De brand begon gistermiddag en het kostte de brand weer veel moeite om het vuur te blussen. Het is een hartstikke eng. Ik ben boven gaan staan en dan zie je dus inderdaad die explosies. Terwijl dat ze het zeggen gewoon voor je neus. Het vuur verspreidt zich razendsnel. Er is geen houden meer aan. Nou, voorhand, ik, ik heb de zaak niet ter plekke onderzocht. Ik heb zelfs de bouwtekeningen niet. Maar in algemene zin kun je voorspellen als je veel brandbare stoffen hebt. en je hebt een omgeving waar gewerkt wordt, waar veel met energie omgegaan wordt. dat ja, de kans op brand is, is vrij groot. Dus je gaat er maar vanuit dat je een keer brand krijgt. Uh, de vraag is natuurlijk, als je brand krijgt, welke maatregelen je hebt getroffen vooraf om te voorkomen dat zo'n brand deze uh, proporties krijgt. Want het is volslagen duidelijk: uh, je, moet, uh, je moet kleine branden ogenblikkelijk in die kiem smoren, zo niet ga je voor een totaal los. Dan is er niets meer aan te doen. De vermoedelijk giftige rook verspreidt zich over een groot. INSO-SUREBROEK is lector brandveiligheid in de bouw bij Saxion Hogescholen in Enschede. Terwijl de berichtgeving over de brand in Moerdijk al snel gaat over de giftige rook... denkt Zurebroek vooral na over de vraag... hoe kan het dat de brand zo uit de hand is gelopen? Dat heb ik wel gedacht uh, en eerlijk gezegd ook wel voorspeld. Het, het ligt in de lijn de verwachting dat dit soort incidenten eens in de zoveel tijd uh, uh, plaatsvinden. Ik zou zeggen op wekelijkse basis zie je bedrijfshallen afbranden. Nou was Chemie wel een erg groot bedrijf. Dus eigenlijk is het wachten op de, een klein brandje en vervolgens gaan we al heel snel naar een los. Dat is wat ik aantref in Nederland. Dat zou je niet willen, dat moet je niet willen. Daar hebben we ook uh, allerlei praktische uh, mogelijkheden om die escalatie te voorkomen. En in dit geval is het de vraag of die maatregelen er waren en of ze gewerkt hebben. De brand in Moerdijk liep totaal uit de hand... en legde naast het chemiepak ook puur bedrijf Wertzile in de as... Blijkbaar werkte de brandbeperkende maatregelen er dus niet goed. Nou, wa wat ik verwacht is dat de compartimenten uh, groot zijn. Dus dat er uh, geen bouwkundige brandstops zijn tussen, uh, tussen opslagen. Want het zou zo moeten gebouwd zijn dat een brand in één compartiment daar ook blijft en niet overslaat naar een andere. Ja, dat is het idee wel, ja. Ja, en dat compartiment moet dan een brand uh, uh, maximaal opleveren... die in principe door de, door de brandweer te bestrijden is. Dan heb je een sluitend systeem. Waar, wat je vaak ziet, is uh, vaak grote compartimenten. Nou, die combinatie grote ruimte met heel veel brandstof... maakt het voor de, voor de brandweer per, uh, haast per definitie onmogelijk om uh, te bestrijden. Als ze er niet heel snel bij zijn. Te grote compartimenten dus, met te veel brandbare spullen. Maar ook de groei van het bedrijf speelde een rol, denkt Kees Capetijn, directeur van veiligheidsbedrijf Valk Risk. Ik denk dat wat gebeurd is, is dat, dat chemiepak is gegroeid in stukjes... en dat elk stukje op zich op veiligheid is bezien... en dat daar misschien wel de juiste veiligheidsvoorzieningen in zijn meegenomen... maar op een moment word je ook zo groot dat je een stapje terug moet doen op het proces... past nou nog wel mijn crisismanagement, passen nou de veiligheidsvoorzieningen... die ik steeds voor stukjes heb gerealiseerd... bieden die nou ook afdoende middelen voor het totale bedrijf wat inmiddels is ontstaan? En dat, geld, dat argument geldt eveneens voor de, voor de overheid. Kleine bedrijven die komen op een industrielocatie... die beginnen in een bepaalde milieusituatie... met een bepaalde milieuvergunning, een bepaalde brandweerzorgvergunning. En daar organiseer je als overheid ook je brandweerzorg op. Maar als dat groeit in 10 of 20 of 30 jaar... dan, uh, dan moet je je ook al vragen... is de brandweer die wij anno 2010 nog in het veld zetten... is dat ook de brandweer die voor 400 of 500 hectare chemie nog is voorbereid? Ik, ik zie dat het grootste deel van het verzorgingsgebied van de overheidsbrandweer van, van Moerdijk geënt is op uh, overheidsbrandweertaken, op uh, auto-ongevallen, op normale branden in een normale uh, bebouwde omgeving. Ik zie ook dat daar 400 of 500 hectare industriegebied uh, voor zit en dat uh, brandweer daar dus ook een bijzondere verantwoordelijkheid voor heeft. Het gaat niet om één of twee bedrijven. Op het industriegebied zitten op zijn minst 14 bso bedrijven Dat zijn bedrijven in de zwaarste risicocategorie in dit land. Uh, en daar moet dus ook een overheid rekening mee houden. Het vuur wordt nu zo hevig dat blus-eenheden zich terugtrekken. Ja, het brandt nog altijd, dat mag toch wel indrukwekkend heten, al zeven uur. Het industriegebied in Moerdijk was dus een paar maatjes te groot geworden voor de brandweer daar. Ook Inzo Zurebroek constateert dat de brandweer geen controle had over de brand ondanks verhullend taalgebruik. De branders spreekt, uh, vind ik, uh, hanteert een vrij positieve term. Hij zegt, uh, laten we gecontroleerd afbranden. Nou, dat het afbrandt, dat, uh, dat kunnen we zien. In hoeverre daar controle op plaatsvindt, dat is zeer de vraag. Er wordt namelijk uh, verder niets gecontroleerd. Over zo'n brand heb je uh, geen controle meer. Als hij helemaal zo groot geworden is... Uh, het enige wat je dan nog kunt proberen te doen... is uh, de buren afschermen voor, uh, tegen brandoverslag. Uh, maar helaas is het beleid, uh, ik zou haar zeggen, een soort uh, gewoonterecht geworden. Uh, dat de branden maar op hun beloop gelaten worden. En ja, dan, dan krijgen we natuurlijk erg grote branden van. Dat is beleid, zegt u. Hoezo? Nou, ik heb dat wel uit uh, armoede geboren beleid genoemd. Als je toch geen middelen hebt en geen uh, water voldoende om die brand te onderdrukken. ja, dan kun je net zo goed zeggen. Laat maar af, branden is dus minder erg als brand bestrijden. Nou, dat is een uh, uh, gang van zaken waar ik, uh, waar ik niet mee eens ben. Want niemand kan overzien, uh, laat staan uh, precies uitrekenen. welke gevaarlijke stoffen er vrijkomen bij een totale afbranden van, van grote objecten. Want die brandprocessen zijn uh, buitengewoon onafvolgbaar, maar altijd giftig. Maar er wordt, er, er wordt een, uh, een rare vorm van, uh, van uh, carousel op losgelaten. Een soort uh, gokelement komt erin. van nou ja, we gaan er maar vanuit uh, dat er geen branden zullen ontstaan. En als ze ontstaan, dan hebben ja, dan, uh, we gewoon gaat. Zurebroek schetst het beeld van een lakse brandweer... die niet alles op alles zet om branden te beperken en te bestrijden. Zo had hij ook nog geen bedrijfsbrandweer aangesteld... op het bedrijventerrein in Moerdijk. Met naast chemiepak nog 13 risicovolle bedrijven. Vertelt valkdirecteur Kapetein. Bedrijfsbrandweerzorg is een instrument wat de overheid heeft... Uh, op basis van uh, artikel 13 vroeger uh, brandweerwet... en nu artikel 31 wet veiligheidsregio's... die het mogelijk maakt om met de zware risicobedrijven... om die aan te spreken op een eventuele bedrijfsbrandweerplicht... Ik weet dat Moedijk sinds anderhalf jaar die procedure loopt met de bedrijven in het industriegebied. En dat ook, ook Chemiepak in het rijtje stond om daarop aangesproken te worden. Denkt u als die brandweer zoals u die, die nu beschrijft en nu al was geweest dat het allemaal anders was gelopen? Of juist die ene brandweer eenheid het verschil had gemaakt tussen een hele grote calamiteit wat het nu is geworden bij Chemiepak en een kleine calamiteit. Dat is in ieder geval op dit moment moeilijk te zeggen. Het zou in ieder geval hebben uitgemaakt in hoe snel een... Een gespecialiseerde brandweer met verstand van initiële scenario's ter plaatse zou zijn geweest. Dat had sneller gekund. Dat was sneller geweest. Maar of daarmee het effect uiteindelijk kleiner was geweest, dat is heel moeilijk om te zeggen op dit moment. Ook Zurebroek is er sceptisch over of een bedrijfsbrandweer in Moerdijk veel had uitgemaakt. De problemen bij de brandweer zijn namelijk veel fundamenteler, stelt hij. De brandweer richt zich vooral op het zorgen... met de bouwregels van het bouwbesluit in de hand... dat mensen kunnen ontvluchten uit een, uit een pand wat in brand staat. En daar blijft het voor een groot deel ook bij. Dat is natuurlijk een hele magere uitsnede van de hele brandweerzorg. Die uh, uh, lijkt nu langzamerhand een beetje vergeten te zijn... Te meer ook dat het beleid van de brandweer is om later te plaatsen te komen... en dat uh, tekort op te vullen of te compenseren met het plaatsen van rookmelders. Ja, rookmelders doen niks aan een brand. Tuurlijk zorgen ze voor uh, een snelle waarschuwing. Uh, en tuurlijk leidt dat tot uh, vermindering van slachtoffers. Maar het doet helemaal niets aan de milieueffecten, zoals we hier hebben gezien. Uh, het doet niks aan de economische schade die ontstaat. Men acht dat uh, voornamelijk een verzekeringskwestie... Toch is het een teken aan de wand dat de helft van de bedrijven grofweg die brand hebben failliet gaan. En, en het doet ook niets aan bijvoorbeeld dierenleed bij stallen. Alleen dan ontvluchtingenregel regelen. Dat, uh, dat mogen dan volgens de bouwregelgeving uh, uh, voldoende zijn. Maar de, we hebben ook nog een brandweerwet en die spreekt, en uh, veel korter kan ik het niet maken, uh, die spreekt over het, uh, uh, de, de plicht branden te voorkomen, te beperken en te bestrijden. En daar uh, is uh, verdacht weinig ruimte om uh, branden te laten escaleren... op een uh, beloop te laten. Dan is er toch maar één conclusie. hier zijn grote fouten gemaakt. Nou, de, de regelgeving wordt in de praktijk uh, kennelijk anders ingevuld... als, uh, als uh, misschien de bedoeling was. En uh, aangezien je op, uh, op wekelijkse basis grote bedrijven in brand kunt zien staan... Uh, denk ik dat, uh, dat hier en daar een aantal afslagen zijn, uh, zijn gemist, ja. Dus er worden fouten gemaakt, maar dat is eigenlijk aan de orde van de dag. Ja, systemen moeten veel robuuster zijn als, dan dat ze afhankelijk zijn van een foutje. Uh, dit, dit zijn systeemproblemen. En als die systeemproblemen niet worden aangepakt, dan is het wachten op de volgende grote brand. Ja, dat doen we dan ook en dat doen we dus al jaren. Dat zien we dus op wekelijkse basis: dat er bedrijfshalve voort het achteraf branden. Dat zijn geen incidenten, dat is uh, schering en inslag, dat is haast gebruik. En nu dringt de vraag zich op, uh, accepteren wij dat zulke grote bedrijven met zulke grote opslag, in dit geval zelfs gevaarlijke stoffen. Accepteren we dat als er een kleine brand ontstaat, dat we uh, geen lines of defense hebben die escalatie voorkomen? Vinden wij dit een uh, kansenkwestie van ja, God, die kans is zo klein en als het gebeurt, dan moet het maar gebeuren. Het mag niet en volgens mij zou het ook niet moeten mogen. Ja, op dit moment uh, zien we nog steeds uh, pinke voetballen... Uh, iedere keer uh, boven het hand. U hoort de brandveiligheidsdeskundige Isno Surenbroek en Kees Kapetein... in een bijdrage van Maarten Hach, Richard Groeneboom en Peter Siebe. U luistert naar Dit is de Dag met Thijs van den Brink en Elsbert Grutteke. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held nine fifteen for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said. written all over my face Surprise Surprise Never something I could hide. When I see Jones, Sunrise. Wie nee, schilt er vandaag ons appeltje? Dat is voormalig CDA-kamerlid Jan Schinkelzoek. Tegenwoordig is die uh, lobbyist en dus een van onze appeltjes Jan, je zei net al, ik wil een appeltje schillen met uh, Ronald van Raak. SP-kamerlid, waarom ja. precies? Hij heeft het um, kort geleden een pleidooi doorgehouden... voor afschaffing van de Eerste Kamer. Hij wilde af en af. Um, en het past daarmee in een lange rij van mensen die uh, af en toe... Die te vaak geringschattend doen over de Eerste Kamer. Um, en daar, vind ik, daar is niet alleen geen enkele aanleiding toe. Ik vind zelfs dat de Senaat, zoals we de Eerste Kamer af en toe heel plechtig noemen... dat de Eerste Kamer toe is aan een zekere herwaardering. De Tweede Kamer, vind ik, uh, heeft... Uh, kan wel wat tegenwicht gebruiken. Ja. Twee redenen voor. Zullen we eerst even anders aan Ronald van Raak vragen... waarom hij van de Eerste Kamer af wil? Goedemiddag. Hij is ook aan de lijst. Meneer van Raak, goedemiddag. Hartelijk goedemiddag. welkom. Ja, ik heb erin gezeten in de Eerste Kamer... en Jan Schinkels ook niet. Misschien is dat het verschil, verklaart dat het verschil in inzicht. Kijk, de Eerste Kamer is bedoeld... om de kwaliteit van de wetten te beoordelen. Dat kan de huidige Eerste Kamer niet... Wat de Eerste Kamer wel doet, is verschrikkelijk veel lobbyen. Elke dinsdag komen daar 75 mensen uit de top van het bedrijfsleven... uit de top van het bestuur, uit de top van de wetenschap. Die komen daar bij elkaar. En die kunnen dus alle wetten van Nederland afstemmen. Uh, maar waar ze vooral mee bezig zijn, is heel veel lobbyen. En ik heb hier een aardig voorbeeld uit de tijd dat ik in de Eerste Kamer zat. In 2005, toen heeft de Tweede Kamer... Alle partijen in de Tweede Kamer hadden toen besloten... dat als Nederlandse bedrijven in het buitenland smeergeld betalen... dat ze dan niet meer van de belasting kunnen aftrekken. Nou, dat, kon, dat kon wel. Dat kon tot dan toe wel. Ja. Wij waren het enige land uh, uh, uh, waar dat kon, het enige westerse land. Toen hebben CDA en VVD in de Eerste Kamer... die. Kamerbrede wens van de Tweede Kamer geblokkeerd. Zodat nog wel eens meer geld kon worden uh, uh, afgetrokken. Dat kan van de belasting. dus nog steeds nu. Nou, hoe het op dit moment met voorstellen okay. Volgens mij kan er nog steeds. Maar hier zie je dus hoe de Eerste Kamer vooral een lobbyclub is. Want dat hebben ze toen uh, daar hebben ze tegen gestemd. Tegen die afschaffing daarvan. Vanwege een lobby, zegt u. Ik heb, ik heb de lobbyisten, zag ik s ochtends binnenkomen. En ik dacht, verdorie, die wet die gaat het niet halen. <lacht> en, en dat was ook zo. En dat zie je ook nu naar de, de mensen die nu naar de Eerste Kamer gaan. Als je op de lijsten kijkt, Ilko Brinkman van Bouwen Nederland. die die uh, uh, in, kort geleden nog aan het lobbyen was... om uh, de crisis- en herstelwet uh, door te voeren... waar in de Tweede Kamer heel veel wetstechnische bezwaren waren. Okay. Uw, uw, en zo uw zijn punt er heel veel mens, wel helder. Ik wil graag nog even naar uh, Jan Schinkelzoek. Jan, er was een vlammend tegen de Eerste Kamer. Ja. Jij wilt er graag houden voor de Eerste Kamer. Ja, Kom maar op. Ik, ik vind dat de Eerste Kamer zelfs aan een zekere herwaardering uh, toe is. Omdat je, uh, ik heb daar twee redenen voor. De eerste is uh, dat je ziet dat de Tweede Kamer... en ik heb daar nu een tijdje in gezeten... dus ik kan het inderdaad van binnenuit beoordelen... Uh, meneer Van Raak, dat die Tweede Kamer zichzelf veel beperkingen oplegt door regeerakkoorden en door coalitieafspraken. Dan heb je daarnaast als een soort bal om de zaak in balans te houden heb je zoiets als de, de Eerste Kamer die veel zelfstandiger, veel ongebondener kan opereren, Die heb je nodig. En dat bewijst zo tijd tot tijd zijn waarde. Kijk nou eens naar de debatten die we eind vorig jaar gehad hebben over de inderdaad in het regeerakkoord afgesproken bezuiniging op kunst en cultuur mm. die door de onafhankelijke onbevangen opstelling van de Eerste Kamer in balans is gehouden. Dat is de het eerste, het eerste ja. motief waar je zegt, nou, hou hem nou zo tweede. Maar, da, da, da, maar even voor mijn goede ja. begrip, daarmee zegt u ook iets over zichzelf als Tweede Kamer. Dit. U zegt, dat ik kon daar eigenlijk niet vrij opereren de afgelopen jaren. De, de, de Tweede Kamer, dat, dat, dat zie je, en dat, dat, die heeft om de zaak regeerbaar te houden, heb je, heb je afspraken nodig, coalitieafspraken, regeerakkoorden, en ik heb zelf de beperkingen daarvan ondervonden, dan is het goed juist ook om politieke eenzijdigheid om geen ergere woorden als doordrammerij en waan van de dag te gebruiken, mm. om daar een beetje tegenwicht aan te bieden, dat daarnaast een Kamer is, we noemen dat dat was een, een Kamer, van uh, de, een Chambre de Reflexion. Een Kamer die er nog eens goed, goed naar kijkt, nog eens goed over nadenkt. Kijkt of bepaalde dingen niet eenzijdig gebeuren. Okay. Ik vind dat alleen maar verstandig. En het, en voorbeeld, vind... het voorbeeld van Jan Schinkelshoek is typisch. Omdat dat een voorbeeld is, uh, omdat de Eerste Kamer... Nu in de Eerste Kamer nu geen meerderheid is voor deze regering. Maar als, als het zo is dat na 2 maart, na de verkiezing... Er, deze regering wel een meerderheid heeft in de Eerste Kamer... dan worden slechte wetten opnieuw niet tegengehouden. Uh, want de Eerste Kamer kan alleen maar wetten helemaal afkeuren. En in de praktijk durven deze uh, deeltijdpolitici... die niet rechtstreeks zijn gekozen, die durven dat niet echt. Maar ik heb ook wel een oplossing... Uh, en dan ben ik wel benieuwd naar de opvatting van de heer Schinkelshoek... als we nou afspreken dat de Eerste Kamer niet meer wetten kan afkeuren... maar wel kan terugsturen naar de Tweede Kamer. He, dan, moet de, dan wordt de Eerste Kamer hopelijk minder een, een plek waar gelobbyd wordt... maar wel waar gekeken wordt naar de kwaliteit van de wetten. En dan kan de Eerste Kamer die wetten terugsturen naar de Tweede Kamer... met opmerkingen van, ja, dit is wetstechnisch niet in orde... Hmm. met deze verdragen is het niet in, in overeenstemming. om deze reden is het niet ja, om het ja, huiswerk ja. over Meneer Schrikkelshoek? Nou, dat is een oplossing die ik inderdaad had willen bepleiten. Maar de heer nou. Van Raak is watervlucht als hij is mij altijd, altijd te snel af. Nou, altijd. <laughs> um, uh, inderdaad, zie je dat er dus opnieuw uh, kritiek vanuit de Tweede Kamer... dat de Tweede Kamer af en toe overhaast of zelfs slordig uh, te werk gaat. Dan komen de wetten tot stand die in de praktijk niet goed uitvoerbaar blijken... of aan een paar dingen aan rammelen... De Eerste Kamer constateert dat ook. Die heeft inderdaad de mogelijkheid alleen maar te ja of nee te zeggen. Te verwerpen is vaak ook heel erg dramatisch. Dat betekent dat een goed bedoelde wet niet tot stand kan komen. Dan vind ik het een goede oplossing. Ik heb dat ook al eens eerder bepleit. Om de, tweede ka om de Eerste Kamer een terugzetting okay. weg te geven. De, daar zijn jullie het over eens. Dus ik wil nog even, meneer Schinkelzoek, uh, uw reactie horen op de kritiek van uh, Ronald van Raak. Dat het zo'n ongelooflijk lobbyhok is, die Eerste Kamer. De, de, de Eerste Kamer is. Dat is de charme van de Eerste Kamer. Soms vind ik het jammer dat ik dat ik er nooit in gezeten heb. Kan op. Uh, Ja, wie weet dat, dat weet je maar nooit. Dan moet u een goede lobby opzetten misschien. <laughs> ja, dat zal wel mijn meest zwak dan wel zijn. De, de, de Eerste Kamer bestaat uit inderdaad deeltijdpolitici... en dat betekent dat daar dus mensen in zitten van allerlei pluimage. Vroeger zat er daar rechters in. En dat lijkt me prima, prima dat iemand die allerlei maatschappelijke ervaringen opdoet... bijvoorbeeld als voorzitter van een, van een werkgeversorganisatie... zat ja. zaten dus voorzitters van de Boerenbond in... dat die op die manier, op die manier betrokken worden bij de totstandkoming... Van regels die voor het hele land gelden. Ja, dat is de ene de kant. Aan de andere zijn. kant loopt het ook wel eens een beetje door elkaar. Ik hoorde deze week op de radio een interview, inderdaad, met Elke Brinkman. En die pleitte ervoor dat echt de schop in de grond moest komen die jaren. Ja. En dat zei hij in zijn hoedanigheid de CDA uh, lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Toen dacht ik wel, wie spreekt hier nou? Is dit de voorzitter van Bouwend Nederland of de lijsttrekker van het CDA? Het hoeft, het, er hoeft er helemaal geen tegenstelling tussen te bestaan. Ik denk ja. dat het CDA, ik ken die partij tamelijk goed, ja. uh, ook vindt dat er, dat er een beetje daadkracht moet komen. En dat er stevig moet worden aangepakt en allerlei projecten veel te lange, veel te stroper. Tot stand komen. Ziet u nooit wrijving tussen die lobbyisten en de politieke belangen? Uh, ik, ik vind regelmatig zie je terug dat mensen uh, in de Eerste Kamer, wat hetzelfde gebeurt in de Tweede Kamer, be, uh, belangen bepleiten. Ik vind daar niks op tegen, op het moment dat, mits het maar open gebeurt, als je weet welke pet die op heeft, maar uiteindelijk zie je daar namens, uh, namens kiezers um, uh, en uh, een goede tak van de, van de volksvertegenwoordiging, en dat is de Eerste Kamer, moet ook die verscheidenheid, die veelkleurigheid. Puriformiteit, zeggen we, deftig weer spiegelen. Dus ja. ik heb er niks op tegen. Vind, ja. ik, juist, vind, ik, vind ik juist winst. Meneer ja, maar het is juist niet in de openbaarheid. Het is juist in dat besloten hok. waar overigens ook nooit een journalist komt. Uh, die 75 mensen komen daar. Die zijn niet rechtstreeks gekozen. En die komen niet. dat is niet een dwars doorsnede van de bevolking. Maar daar komt straks Marleen Bart van de GGZ Nederland. Gutje de Horst van de HBO-raad. Boele Staal van de Nederlandse, Veren Nederlandse Vereniging van Banken. Frank Graven van de Medische Specialisten. Loeke Hermans van MKB Nederland. En heeft komt u het allemaal van... uit uw hoofd? Of heeft u een lijstje voor? Ik heb hier meneer meneer een mooi lijstje voor mij. Gelukkig. En ik ga het uit mijn hoofd leren. Nee, heel hobby, <laughs> heel de top van Lobby Nederland zit daar. Toen ik in de, in de Eerste Kamer zat, tussen 2003 hey, maar, maar, maar, en 2006... Maar, maar, maar, maar, zat tegenover mij voor de VVD de hoofdlobby van Schiphol. En ik wist, ik wist dat als ik vragen stel over Schiphol, dat die meneer die vragen zou beantwoorden. Nee, ja. En niet het ministerie. En ik ben er dus erg voor om de Eerste Kamer overbodig te maken. Wat ik met Jan Schinkelshoek eens ben... is dat de Tweede Kamer veel meer naar de kwaliteit van de wetten moet kijken. Want soms komen hier wetten uit de Tweede Kamer. Dat kan echt niet. Uh, dus laten we proberen hier uh, de kwaliteit van de wetten beter te maken... en de Eerste Kamer overbodig te maken. En als tussenfase zou ik dan zeggen een terugzendrecht. Zodat de dames en heren senatoren gedwongen worden... om naar de kwaliteit van de wetten te kijken en wat minder koffie... Te te drinken in de lobbykamer. Laatste woord: nee, als nee, dat, dat is niet wel echt. Over een heleboel dingen zijn we het eens. We zijn het erover eens dat de, de Tweede Kamer beter werk moet doen. We zijn het er niet over eens dat de Eerste Kamer een hele nuttige corrigerende functie kan hebben. Zeker zolang de Tweede Kamer af en toe werk aflevert waar je in redelijkheid kunt zeggen dat voldoet niet aan de maat. Om al nu te versimpelen tot één grote lobbyhok, dat vind ik echt een, echt een vertekening. En is het een rare in de redenering van, van meneer Van Raak dat hij die veredelde lobbyisten nog meer macht wil geven door zijn terugcentra. Te geven. Dus uh, ik, zou nee, die, want, ik zou die kant niet Nee, meneer Van Raak, u mag zou, mag niet meer. Ik zou die kant niet op willen. De Eerste Kamer is. Uh, is een evenwichtig samengesteld orgaan. Het is niet zo dat er één belang domineert. Er zitten verschillende belangen. We weten het van elkaar. Okay. En ik vind het heel erg belangrijk dat in, die, in dat deel van de volksvertegenwoordiging. aan wat we hier zeggen aan de overkant van het Binnenhof. die maatschappelijke verscheidenheid gespeeld wordt. Daar word je alleen maar beter van dat er mensen zitten die de praktijk eh, kennen. en het klappen van de zweep. De standpunten zijn helder. Jans Schinkelzoek, eh, voormalig CDA-kamerlid. en tegenwoordig lobbyist. Dat moeten we er toch maar even bij zeggen voor de helderheid. Je doet meer en... dingen hoor, in het leven. Ja, precies. nsp kamerlid Ronald van Raak. bijna hartelijk dank, dank voor dit hel. gesprek. Yeah. Like. En dit is de dag, zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar de website. Dit is de dag.nu voor als u iets wilt teruglezen of terugluisteren. Zometeen na het nieuws van half vier. Ger Jochems in de Villa VPRO. Ger, wat gaan jullie doen? Ja, hallo Elsbeth. We gaan even naar Den Haag, want in de Tweede Kamer is de hele dag een hoorzitting gehouden over de winter op het spoor. Nou, daar gaan we even over praten met de verslaggever daar. En straks hebben we Jan Maarten, slachter van de Vereniging Effectenbezitters in ons economiepanel. En met hem gaan we onder andere praten over een claim van 18 miljard op de oudbestuurders van de terzielen gegaande bank Fortus.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 Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. BB verkeersinformatie files op de Ring Amsterdam. De A10 richting Zaandam voor de Koentenol, 4 kilometer. Aan de andere kant richting Den Haag-Amersfoort. De beide afritsloten, 4 kilometer. Dan op de A20, Hoek van Holland, richting Gouda... staan een korte file tussen Schiedam-Noord en het Kleinpolderplein van 2 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Zometeen na vier uur ons economiepanel Klinkende bunt, Waarin we het onder andere gaan hebben over uh, de rechtszaak. die de Vereniging van Effectenbezitters aan gaat spannen. tegen de oudbankiers van uh, ook de Oudbank Fortes. We gaan het ook hebben over het ongekende succes van Apple. En we spreken zodra we daar ook maar even de kans toe zien met onze verslaggever in Den Haag. Daar is op dit moment een hoorzitting bezig over wat genoemd wordt, Ger, en dat is heel gek. Het winter falen op het spoor. Ja. Terwijl de winter niet gefaald heeft. Die was er wel degelijk. Ja, wat er gefaald heeft, Dat was het spoor. Ja. Precies. Nou goed, daar gaan we het ook over hebben. En uh, voordat wij zo meteen met Maarten Eng weer daar gaan praten. Hij is oud d 66 politicus. En was 15 jaar lang nauw betrokken bij de Europese Rekenkamer voordat we met hem gaan praten, gaan we even vast luisteren naar onze muzikale gast van vandaag, Patrick Le Duc. Patrick Leduc, zo meteen tegen vier uur hoort u meer. Ja, in het Europese parlement gaan steeds meer stemmen op voor onderzoek naar de duistere praktijk in het verleden bij de Europese Rekenkamer. Maarten Engwerda, die vijftien jaar lid was van de Rekenkamer, deed bij zijn vertrek een boekje open over met name zijn Italiaanse en Franse collega's die jarenlang rapporten over fraude en grond met EU-geld saboteerden. En ook de Europese Commissie, daar het bestuur van Europa... waarvan je denkt, ja, die, die hebben toch belang erbij om te weten... of dat geld goed besteed wordt. Die hadden er nul interesse in. Maarten daar vanuit Luxemburg. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. U bent daar zeker wel blij mee, hè, die roep om het onderzoek. Nou, het, dat moet niet overdreven worden. Wat ik beschreven heb, zijn praktijken die ik heb meegemaakt... in de eerste vier jaar van mijn 15-jarige lidmaatschap... van de Europese Rekenkamer. Ik dat, vond dat lijkt wel, wel behoorlijk, genoeg. behoorlijk. Ja, en ik vond dat ja, behoorlijk dat, Kafka. Ja, dat was, dat was behoorlijk Kafka. Maar is gelukkig in 2000, dus tien jaar geleden is dat opgehouden. En dat komt op het ogenblik niet meer voor. Maar dat vindt u het dan ook niet nuttig dat er alsnog onderzoek naar gedaan wordt? Zegt u dus oude koeien en het is nu goed, klaar? Wat mij betreft is het nu goed. We hebben ontzettend veel verbeterd in de laatste zeven jaar. Maar het ligt natuurlijk aan het Europees Parlement. Als zij daar nog vragen over willen stellen, uh, aan wie dan ook. Ik ben beschikbaar om datgene wat ik uh, in interviews gezegd heb... nog eens toe te leggen. Waarom vond u het wel van belang om dat in interviews nog te zeggen... bij uw vertrek als u zegt... eigenlijk ben ik blij dat het nu allemaal goed is. Laat het dan ook maar. Waarom heeft ja. u daar toch zo'n toch niet mis te verstaan boekje over opengedaan? Nou, het is denk ik meer de interviewer die het boekje opendeed. Het ging natuurlijk over mijn 15 jaar in de Europese Rekenkamer. En daar hebben dus die uh, gebeurtenissen uit mijn eerste vier jaar, toen er dingen misgingen, ontzettend veel aandacht gekregen. Heel begrijpelijk, want het kon ook helemaal niet wat er toen gebeurde. Maar dat is inmiddels meer dan tien jaar geleden. Ja. So, <coughs> excuses, kunt u nog even kort schetsen die eerste vier erge jaren dan? Waarna ja. het allemaal nou werd begrijp ik nu. Maar die eerste vier erge jaren. Wat, wat, wat waren dan de trucjes? Waar liep u tegen op? Hoe werd u tegengewerkt? Nou, dat kwam eigenlijk neer op uh, een, een verschijnsel... wat je ook bij andere instellingen wel eens ziet. Maar in, in dit geval was het wel in erge mate. Het belangrijkste vereiste wat je aan een lid van de Europese Rekenkamer kunt stellen moet stellen, is natuurlijk dat hij onafhankelijk is. Dat hij niet een verlengsting is, is van zijn regering... of, of uh, welke andere particuliere belangen behartigt. maar dat hij kijkt hoe het Europese geld besteed is. Mm -hmm. En in die eerste vier jaar zijn er gevallen voorgekomen. Gelukkig betrof het maar een minderheid van de leden. Maar toch zijn er gevallen voorgekomen. Een paar rapporten waarvoor, waarvoor ik verantwoordelijk was en waarvoor in eerste instantie in één geval de Franse regering uh, behoorlijk gecritiseerd werd. Het onderzoek was nota bene uitgevoerd door een Franse onderzoeker mm -hmm. waarvan je toch niet meteen uitgaat dat hij erop uit is om zijn eigen regering zwart te maken. Maar dat was dus een zeer kritisch onderzoek en mijn Franse collega heeft dat op alle manieren proberen tegen te wijken. En is hij Hetzelfde... aangestuurd door Parijs om dat te doen of kan dat helemaal uit zijn eigen tenen? Uh, ik heb geen aanwijzingen dat hij aangestuurd is door Parijs. Uh, maar dat er contacten zijn geweest, dat kan ik natuurlijk niet uitsluiten. Nee. Maar ik denk dat het meer een reflex is van sommige collega's. Hé, hey, ik uh, zit hier om uh, de kritiek op mijn land een beetje te verminderen. En niet, ik zit hier als onafhankelijk uh, lid nee. om juist precies te, te zeggen wat er mis is, ook als het mijn eigen land betreft. Ja. Wat, wat heeft u in die tijd gedaan om, om dit soort praktijken uh, boven tafel te krijgen... en vooral om te zorgen dat, dat die praktijken niet meer uitgevoerd zouden worden? Ik heb in beide gevallen uh, gewo uiteindelijk gewonnen... En dat uh, kon ik doen doordat ik uh, gedreigd heb. Ik was rapporteur voor dat, zowel het dat Franse rapport als dat Italiaanse rapport. In beide gevallen heb ik gedreigd. Uh, als uh, dit rapport niet naar het Europees parlement gaat... dan trek ik mij terug als rapporteur... en zal daarvan het Europees parlement uh, op de hoogte stellen. En dat was genoeg. Hm. Voor de beide collega's om door de bocht te gaan. En, en dan toch maar zei het uh, met veel tegenzin uh, toe te geven. Die rapporten zijn dus allebei gepubliceerd. Hm. Maar u, bent, u heeft nooit de aanvechten gehad om verder te gaan, bijvoorbeeld naar een of ander tuchtcollege of zo. En deze man aangeven gewoon. Nee, uh, ik vond het belangrijkste dat uh, die rapporten gepubliceerd werden. En uh, ten tweede vond ik het belangrijk dat dit soort praktijken nooit meer voorkwamen. Hm. En dat is na het jaar 2000 ook niet meer gebeurd. Oké, okay. uh, even de rekenkamer, om het heel kort te zeggen. De Europese rekenkamer moet gewoon controleren de, uh, wat Europa met uh, het geld doet. En of dat ja. volgens afspraken is of dat allemaal klopt en deugt. Nou, heb ik begrepen, uh, um, maar hou me ten goede, dat tot 2008, kan ook 2005 zijn, ik heb het niet helemaal goed in het hoofd. Er nog nooit een begroting is goedgekeurd door de Europese Rekenkamer. Daarna dus wel de afgelopen drie jaar. Maar daarvoor heeft de Rekenkamer nooit een handtekening kunnen zetten... onder een Europese begroting. Klopt dat? Ja, daarbij moet u twee aspecten onderscheiden. Is de rekening, hè? de rekening die wordt opgemaakt... na afloop van het begrotingsjaar, is die betrouwbaar? Staan daar de goede cijfers in? Daarvan hebben ze sinds drie jaar gezegd dat is zo. Hij is mm -hmm. betrouwbaar. Maar het tweede, ook zeer belangrijk aspect is... Uh, is het geld uitgegeven volgens de regels die in Europa gelden? Mm -hmm. De wetten en de regels die door het Europees Parlement en door de ministerraad zijn vastgesteld. Ja, waar zijn die centen gebleven? Ja, ja. <coughs> daar zit het probleem dat uh, ja, wij in die afgelopen 15 jaar eigenlijk nog nooit hebben kunnen verklaren dat al het geld. Conform de regels was uitgegeven. Nee. Het was in het ene geval was het, was het beter dan het andere. Landbouwsubsidies hebben we twee jaar kunnen goedkeuren. Mm het -hmm. afgelopen jaar net weer niet. Maar mm -hmm. de, die twee jaar daarvoor wel. Ja. Maar de uh, steun aan arme regio's en arme landen. Daar zijn heel veel fouten gemaakt. Alleen het laatste jaar was dat weer wat beter dan de jaren daarvoor. Dus dat geld had zomaar in de zakken van de Italiaanse maffia van Zuid-Italië verdwenen kunnen zijn? Je weet het ik, niet. Ik, ik, ik sluit niks uit. Nee. Want uh, er nee. zijn verhalen, we zijn pas geleden in Italië geweest. Er zijn inderdaad verhalen nou. dat allerlei projecten die met Europees geld gesubsidieerd worden, nogal eens voorkomen... in de gebieden waar de maffia vrij ja, sterk is. Precies. precies. Even nog, hoe moet je dat nou voorstellen? Ik, stel, ik heb mij zelf voorgesteld, ik ben lid van die rekenkamer... en jaar na jaar wordt ons werk eigenlijk terzijde geschoven. Want wij keuren dat niet goed, dat is een ernstig signaal. Maakt geen bal uit, dat geld wordt gewoon uitgegeven. Het begrotingsjaar neemt een aanvang en het gaat gewoon allemaal door. Jaar na jaar, dan sta je toch eigenlijk voor aap... dan denk je toch een keer, ik kap hiermee... <laughs> Dat is een begrijpelijke reactie. Maar mijn ik geheugen... van het kwaad als ik het <laughs> zo nog eens uh, op een rij zet. <laughs> geheugen... Heeft u het zo lang vol kunnen houden, is de vraag. Mijn geheugen gaat wat verder dan het uwe. Dertig ja. jaar geleden was de toestand in Nederland niet veel beter dan in Europa nu. U heeft daar ook bij Dat... de rekenkamer gewerkt, hè, in Nederland? De, ik heb daar... Ja. Uh, ik maar ben het ene voorzitter... slechte maakt het andere toch niet goed? Nee, maar ik ben daar voorzitter geweest van de controlecommissie ja. van de Tweede Kamer... en daarna lid van de Rekenkamer. Voor D66 en... was u toen lid van de ja, Kamer. Ja, en toen uh, is dat in zes, zeven jaar is dat gerepareerd. En sinds het begin van de jaren negentig... geeft de Algemene Rekenkamer in Nederland goedkeurende verklaringen af. Ja. En u denkt, dat gaat dus in Europa ook wel gebeuren. Maar dat is nou ja zo, zo, mooi, of zo mooi. Zo pijnlijk als u zegt, het was in Nederland al een tijd lang niet goed, lang geleden. We hebben nu te maken met een Europa van 27 lidstaten. Hoe ga je dit in hemelsnaam allemaal ja. controleren... en inderdaad tot op de laatste cent kunnen verantwoorden? Het lijkt ook een onmogelijke taak. Het is, het is natuurlijk veel moeilijker om in zo'n verscheiden context met allerlei... Uh, eigen tradities en, en, en administratieve culturen... Uh, tot zo'n goedkeurende verklaring te komen... dan in een land als Nederland mm -hmm. of, of, of Frankrijk of Duitsland... die natuurlijk veel meer dezelfde administratieve achtergrond en tradities hebben. Uh, Niettemin is in de laatste vier jaar er een vooruitgang geboekt in Europa. Vier jaar geleden, over het jaar 1996 hebben wij geconstateerd dat er 7,3% van de totale begroting verkeerd besteed was. Mm -hmm. Dat was in ons laatste jaarverslag, het jaarverslag over 1999... teruggelopen tot 3,2%, dus minder dan de helft. Maar wel 4 miljard euro. Nog steeds, ja, mm -hmm. nog steeds meer dan de 2% die wij als drempel gebruiken. Want mm -hmm. je kunt niet elke laatste cent controleren. Maar het gaat dus wel de goede kant op, zei het okay. langzaam. Maar als zometeen komen komende landen bij als Bulgarije, Roemenië en zo. Denkt u dan niet dat dat allemaal veel erger gaat worden? Dat dat percentage wat helemaal niet meer te verantwoorden is enorm zal stijgen? Of is het een racistisch vooroordeel over, van mij over Bulgarije en Roemenië? Ja. <laughs> <laughs> <laughs> uh... Het grappige is dat uh, ik kijk nogal eens naar de lijsten van Transparency International. Ja. Dat is een, uh, is een organisatie die kijkt hoe corrupt respectievelijk... hoe integer de administraties van verschillende landen zijn. Uh, u zult verbaasd zijn om te horen dat landen als Roemenië en Bulgarije... die inderdaad al bestraft zijn door de commissie... omdat ze het geld verkeerd besteed hebben, ja. die staan... Uh, uh, beter op de lijst, dus gunstiger... dan landen als G Griekenland en Italië. Oh ja. Ja, ja. Mm -hmm. dus uh, het is helemaal niet gezegd. Dus we hebben de zwakke schakels al binnenboord, wilt u zeggen. Veel erger <laughs> kan het niet. Het is, het is zeker niet zo dat uh, de nieuwe lidstaten... degenen die in 2004, respectievelijk 2007 zijn toegetreden, uh, allemaal veel slechter zijn dan de oude lidstaten. Ja. Er zijn een aantal oude lidstaten, ik noem met name Italië en Griekenland... Die een zeer zwakke administratie hebben. Even nog ten, ten, ten slotte, meneer Engweda. Dit soort verhalen. dat is natuurlijk helemaal niet goed. Eh, voor de populariteit van Europa. Hè? En zeker die opkomst van al die nationalistische partijen. die allemaal eurosceptisch zijn. Dat is, ja. dat, dat, ik bedoel, de toekomst van Europa ziet er dan toch niet zo le, goed uit, zou je zeggen? Nou ja, vandaar dat ik de afgelopen 15 jaar extra gemotiveerd ben geweest... om de zaak in de goede richting te, te bewegen. En ik ben daar, geloof ik, natuurlijk niet alleen, maar ik ben daar wel in geslaagd... omdat ik uiteindelijk voor elkaar heb gekregen... dat de werkwijze van de Europese Rekenkamer gecontroleerd is door een aantal... Uh, hoog aangeschreven rekenkamers uit andere landen... zoals Canada, Noorwegen, mm -hmm. uh, Oostenrijk en Portugal. En dat heeft ons op het goede spoor gezet... En ik vind dat de Europese Rekenkamer nu heel professioneel bezig is. Krijg toch nog eventjes de Europese Rekenkamer ook een taak... in het controleren van wat er gaat gebeuren met het geld... wat nu in dat noodfonds zit. Dat noodfonds uh, in Europa wat uh, opgericht is... waar geld ingestort is voor uh, uh, uh, landen die het zelf niet meer redden... door de crisis en uh, dreigen om te vallen. Heeft de Rekenkamer daar ook een controlerende functie op? Ik denk dat op het ogenblik die controlerende functie nog vrij beperkt is omdat het meeste van het geld in het noodfonds... dat komt uit nationale begrotingen. Hm. En daar gaan wij natuurlijk niet over. Daarover gaan de rekenkamers van de landen die, die het betreft. Hm. In dat noodfonds zit uh, iets van 250 miljoen van de Europese Commissie. Daar gaan wij miljard. uiteraard wel over. Juist. Ja. Ja. Okay. Is het geen miljard? Het is in totaal een miljard, maar het grootste deel, driekwart, ja. eh, 750 miljoen als ik het goed heb, eh, dat, komt, dat zijn bijdragen van lidstaten. Ja, precies. Dat is geld waar Europa ja. verder niks over te zeggen heeft. De staten zijn zo vriendelijk om dat af te staan. Dat is nationaal geld. Het is wel Europees afgesproken, maar dat moet dan gecontroleerd worden door de nationale rekenkamers. U bent nog steeds lid hè, van D66? Ik ben nog steeds Volgt lid. Volgt u de politiek in Nederland? Nog een beetje? Ja, zeker. Ja. Ik vindt heb daar grote belangstelling voor. Vindt u dat uw, uw opvolger, daar hebben er een paar tussen gezeten natuurlijk, Alexander Pechtold, niet heel stil is de laatste weken? We horen hem niet erg over gezamenlijke oppositie tegen dit kabinet of over wat D66 nu wel of niet gaat doen met de missie van Afghanistan. Vindt u dat een handige tactiek van hem om even er niet te zijn? Het <lacht> <Ja. lacht> is mij opgevallen de laatste jaren, sinds Pechtold fractievoorzitter is, dat hij altijd heel goed is in de debatten in het parlement. En eh, dat hij daar heel scherp en, en ter zaken overkomt. En ik verwacht dus nu die debatten weer gaan beginnen... dat hij ook weer meer op de voorgrond zou komen. Goed. Maarten Engelda, heel Dank erg hartelijk bedankt. Ja, graag gedaan. Maar nu eerst doodse stilte en concentratie voor onze reeks... waar gebeurde radiosprookjes, de kortst documentaires op deze zender. Eén minuut. Pst. Eén minuut. Ik heb een... Uh... Apple computer. en als je daar iets verkeerd doet en je wilt dat herstellen... dan doe je appeltje zet. Dus je typt iets verkeerd of je wist een hele pagina. Appeltje zet en dan is dat weer hersteld. Maar nou heb ik vaak dat ik in het gewone leven uh, iets verkeerd doe. Ik stoot een kopje om of ik doe een brief in de verkeerde... Geloof, van de brievenbus en dan denk ik appeltje zet. Dan besef ik meteen dat dat natuurlijk niet kan... Maar ik denk ook altijd, wat is dat toch jammer... dat dat alleen maar werkt bij de computer. Ook als ik iets niet kan vinden, denk ik ook heel vaak appeltje F. Find. Of ook zelfs dat ik mijn naam schrijf... en dat ik de eerste twee letters heb geschreven... en dan, dan denk ik enter. Want bij mijn computer is dat zo. Ik hoef alleen mijn eerste twee letters te schrijven... en dan vult hij de rest vanzelf in. En ergens denk ik ook, dat komt nog wel... U hoorde 1 minuut van Katinka Beer. De 1 minuut collectie vol verrassende verhalen vindt u ook op onze website www.vpro.nl/slash 1 minuut. En dan gaan wij nu, zoals beloofd, naar Den Haag. Daar is vandaag de hoorzitting over uh, de winterelende op het spoor. De directeuren van zowel NS als ProRail waren er vanochtend al. Om uh, um, het een en ander te vertellen, komen geloof ik vanmiddag ook terug. Of zijn er alweer geweest, Wilma Borgman van uh, het Radio 1 Journaal. Jij bent daar in Den Haag, hallo Wilma. Hoi. Ho. Uh, is, het, is het nog bezig of is ja, het ja. afgelopen? Nee, het is nog die, bezig. die laatste ronde is, is eigenlijk uh, rond half vier begonnen. Dus Goedzo. Bert en Bert zitten weer uh, tegenover de Kamerleden. Ja. Dan heb ik het over, even voor de duidelijkheid... Bert Klerk en Bert ja, Meerstad van ProRail NNS... die ja. toevallig allebei dezelfde voornaam hebben... en die ook naar zichzelf refereren als Bert en Bert. Dus oh, ja. dat het is altijd beter dan, een eeuw dan eeuw Bert en Huur niet meer, ja. meer denken. Dan zou het leek niet e te overzien, Nou Die associatie had ik nog helemaal niet. <hij <hijen> Om even bij hun te blijven, Wilma. De Kamer was afgelopen tijd natuurlijk enorm kritisch op die directies. Ja. En hebben de heren zich dat aangetrokken. Ze, kon je dat merken in een opstelling vandaag? Nou Ze hadden geen enkele andere mogelijkheid dan door een opstelling te kiezen die een beetje beantwoorden aan het gevoel in de Kamer. Want uh, het klimaat in de Kamer was uh, wat je noemt uh, ijzig. Um, ik had gisteren een interview met uh, Maarten Havenkamp, de CDA-woordvoerder... en ja. die had het niet over Bert en Bert, maar die had het over verdachten... die uh, de bewijslast dragen om uit te leggen hoe het zo mis kon gaan deze winter. Dus um, ja, die hadden, ze hadden wel begrepen dat er enige nederigheid en demoed uh, op zijn plek was. Dus inderdaad excuses uh, dat het vervelend was gegaan. Um, en niet alleen excuses, wat, wat, wat de heren ook wel begrepen was dat ze moesten ophouden met het Zwarte pieten, Want dat hadden ze natuurlijk in de media nogal gedaan. Mm -hmm. Sinds december naar elkaar wijzen als oorzaak voor de problemen. Nou, Dat was in de Kamer ook niet echt goed gevallen. Dus ze deden vandaag wel hun best om eendracht en eensgezindheid uit te stralen. Maar ik vraag me af of het meer is dan alleen buitenkant. Want zodra het wat uh, praktischer werd... Uh, gingen ze gelijk toch weer uh, ja, iets anders zeggen. Ik bedoel, uh, zich afzetten tegen elkaar. Van, jij bent nou, je gewoon een jij. andere mening. Bijvoorbeeld als het gaat over die informatievoorziening aan, aan de reiziger. Hè. Want ja. dat is wel het springende punt vandaag. Ja. Um, de Kamer heeft daar helemaal genoeg van. Er is natuurlijk vorig jaar al van alles misgegaan op het spoor. Uh, dit jaar ging het dan wel wat beter, maar nog niet goed genoeg. Uh, en de Kamer heeft best begrip voor haperende dienstregelingen... als ook Schiphol helemaal plat ligt. En als um, uh, op snelwegen geen auto meer rijdt... dan begrijpt de Kamer ook best dat en met de treinen... Niet, uh, niet helemaal goed gereden kan worden. Maar wat de Kamer... Zo waar zit, is dat er uh, dan uh, aan de reiziger geen voldoende informatie wordt verstrekt. Nou, dat moet anders. Um, en en um, zo, zo, dat werd dus ook aan de heren voorgelegd. En mm -hmm. uh, Meerstad van NS zegt dan, laat ons het maar doen. Nu ligt die verantwoordelijkheid voornamelijk bij ProRail, want zij zijn degene die kunnen uitleggen waar de treinen stilstaan en hoe dat dan komt. Dat kan NS natuurlijk niet. Maar um, NS levert natuurlijk wel de mensen die in contact komen met de reizigers. Dus Meerstad wil het graag zelf doen. En daarvan zegt uh, uh, Berg van ProRail, van dat hij nog niet weet of dat wel zo'n een goed idee is. Dus zo gauw het wat concreter wordt, lopen de meningen van Bert en Bert... toch weer uit elkaar. Ja, en nu zitten op dit moment, hè, er komt ook een aantal deskundigen aan het woord... want het gaat ja. natuurlijk, wat jij ook al zei, niet alleen over die winterellende. Het gaat nee. om diepere, structurelere oorzaken natuurlijk. En verwacht je nou dat er eh, door die deskundigen misschien nou ook... daadwerkelijk eens wat eh, heel erg, misschien wel voor de hand liggende... maar toch oplossingen aangedragen worden... waardoor deze ellende voortaan voorkomen kan worden? Want waar is zo'n hoorzitting anders voor? Oplossingen alleen? in de zin van het weer samenvoegen van NS en ProRail? Nou ja, bijvoorbeeld, de politieke, uh, het politieke besluit van ooit terugdraaien, misschien. Ja, nee, ja. Dat, dat is geen optie. Uh, SP en ChristenUnie willen dat trouwens wel. Hè, en ook de vakbonden die vandaag kwamen uh, um, opdraven in die hoorzitting, die willen dat ook. Want die, die vinden dat uh, als je het hebt over gebrek sa gebrekkige samenwerking, gebrekkige communicatie. dan uh, heb je het dus inderdaad over die structuur en over de manier waarop uh, ProRail en NS zijn georganiseerd. Maar nou, ze kregen eigenlijk daar niet veel steun voor. Uh, wetenschappers, de ANWB, die ook trouwens ProRail en NS. NS zelf, die um, ontrieden eigenlijk allemaal een nieuwe reorganisatie, omdat ze zeggen, ja, als je het helemaal vanaf het begin zou moeten bedenken, dan bedenk je dit systeem niet. Nee. Het heeft uh, absoluut geen schoonheidsprijs, nee. maar een reorganisatie zou meer kwaad doen dan goed, want dan um, is het voor al die medewerkers weer nieuwe chaos en nieuwe onduidelijkheid. Dus laten roeien met de riemen die we hebben en uh, alleen op de punten waar het misloopt, ja. uh, andere afspraken we maken en dan gaat het inderdaad bijvoorbeeld over die informatievoorziening, want wat ik proef bij de Kamerleden en ook bij de gasten in die hoorzitting... is dat het daarop uitdraait dat er wel echt op korte termijn afspraken worden gemaakt... over een manier waarop dan de NS meer verantwoordelijk wordt... voor het informeren van de reiziger dan nu. Ja, 15 seconden voor wat er in het debat wat gaat volgen gaat gebeuren, Wilma. Nou ja, dat. Ik denk dat er inderdaad op korte termijn... met schuldsafspraken worden gemaakt over de informatievoorziening. En ja. op lange termijn denk ik dat er een discussie in de Kamer komt... over niet over die structuur, maar over bijvoorbeeld het scheiden... van het goederenvervoer en het personenvervoer. Zodat je op de doorgaande sporen wat meer ruimte krijgt... voor het personenvervoer. Dat is okay. mijn inschatting. Oké, okay, Wilma Borgman, hartelijk dank. En wij gaan luisteren naar onze muzikale gast vandaag in Villa VPRO... Patrick Leduc, met het nummer Winners Are Losers. You were born to old money, you were meant to be big You were winning all the games and you had a great gift But you never uncovered what losers have learned the eyes in the struggling, what hides underneath And we dreamt we were winners, but winners are losers. And losers will win because of persuasion. And he had to believe in the things that we know. you have that great job now and you have a Miss World and you have that great sports car and you know what to say but you never uncovered what losers have learned or lies in this struggling the yearning for play and we dreamt we were winners but we Of persuasion, and he had to believe in the things that we must turn on. Yeah, that's where it begins. That's where it begins. Oh, why the funny face? Why the jealousy? Why the funny face? Why the jealousy? Why the funny face? Why the jealousy? Oh, oh, oh, oh, and we dreamt we were winners, but winners are losers, and losers will win because of persuasion. And yet to believe in the things that we must try. oh, cause that's where it begins, that's where it begins, that's where it begins. Patrick Leduc met Winners Are Losers. En dat is een nummer van zijn debuut-cd. De cd heet Square Moods. En ik geloof dat wij de primeur hadden, Patrick. Dit ja, nummer niet eerder. Niet eerder. Ja. En dat is een cd die je gemaakt hebt. Wat zei hij, Ger, met heet die, um, Van Bluff? Van de twee jongens van Bluff, ja. hè? Ja. Pascal Jacobsen. En Peter Slager. Ja. De, de die hebben jou onder hun hoede genomen. Ja. Die heb je ontdekt heb, een uh, beetje, zeg maar. Ja, ik heb een aantal demo's thuis geschreven in uh, eind 2008. En uh, toevallig werkte ik bij een bekende vriend uh, toen de tijd. Of werkte ik, ik hielp daar wel eens in de winkel, een gitaarwinkel. Gitaarbouwer in Vlissingen. Uh -huh. En uh, dat zijn ook weer goede bekenden van Bluff. Nou, Zeeuwse pop. Helemaal mooi. Gaat Gees. u naar www.villawpro.nl. Daar vindt u veel meer over de muziek die u net hoorde. Tot zo na het nieuws.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 World Ticket Center. Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. WorldTicketCenter.nl. Dit is Radio 1.